Renate Kok met het NOS-journaal. De Zwitserse overheid gaat zo'n 55.000 euro betalen aan slachtoffers van de nieuwjaarsbrand of aan hun nabestaanden. Daarmee moeten ze de eerste financiële klappen kunnen opvangen, zegt de Zwitserse minister van Justitie. Bij de brand in een café in Kranmontana kwamen 41 mensen om het leven en raakten 115 anderen gewond. De gemeente Venlo heeft excuses aangeboden voor de rol in de Tweede Wereldoorlog. Toen hielp de gemeente de Duitse bezetter om Joodse bezittingen zoals huizen en inboedel af te nemen. Daarom vindt de burgemeester het belangrijk om excuses te maken aan de Joodse gemeenschap. Ik hoop dat het betekent, twee dingen, dat de mensen de nazaten dat die de excuses aanvaarden. Maar dat het ook een signaal is, dit mag nooit meer gebeuren. De Amerikaanse oud-minister van Financiën Larry Summers stopt op Harvard. Hij is in opspraak omdat ook hij voorkomt in de Epstein-documenten. Daarom gaf hij sinds eind vorig jaar al geen les meer op de Amerikaanse universiteit. Summers bleek tot halverwege 2019 contact met Epstein te hebben. Dat is ver nadat Epstein al eens was vervolgd voor seksueel misbruik. Hij bleek onder meer romantisch advies aan Epstein te vragen. Ook waren er over weer denigrerende opmerkingen over vrouwen in hun mailwisseling te lezen. In het Great Barrier Reef is een koraalrif van bijna 4.000 vierkante meter ontdekt. Nooit eerder werd zo'n grote koraalkolonie in kaart gebracht. Het werd ontdekt door een Australische moeder en dochter die meededen aan een onderzoeksprogramma om koraal in kaart te brengen. You know, mom told me, um, you know, got to come out and see this place, and I hopped in the water, en I think as soon as I hopped in and just het koraal beslaat ongeveer de oppervlakte van een compleet voetbalveld. Het weer vanavond en vannacht is droog. Het koelt af naar een graad of acht. In het noordwesten is er misschien kans op wat mist. Morgen droog, in de ochtend zon, later geleidelijk meer wolken. En wordt het 11 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal. Zfm, verkeersinformatie.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 zij droomde van een man met een snoer en toen ze hem zag, stond ze snel door. In haar dromen danste ze met hem, voelde snel het geluk in haar hart. Ze zag hem dansen naar de rivier, ze klom op de oever met veel. Pakte zijn hand voor de eerste dans. Haar vriendinnen zagen haar kans. Ze zagen hen dansen langs de rivier. Een zwingende stroom van liefdesvervier.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 in 1982 werd er een verzamelbundel uitgebracht. En toen dacht ik van bij de presentatie waar ik dat gaan combineren. De voordracht met percussie. En, okay. en zo, zo is het eigenlijk begonnen te komen. Die kwam er naar mij toe. Na de afloop van het uh, optreden. op Wiedijk. En die okay. zei tegen mij. Jij bent een popdichter. Ik wist nog niet eens. Ik kende die term nog helemaal niet. Ik nee. niet En, uh, en toen, uh, toen kwam ik eigenlijk uh, langzamerhand uh, ja, in het circuit terecht. Omdat hij mij toen uh, heeft geprogrammeerd in de sneeuwbal.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 Dus ook uh, lettermuziek, Afrikaanse muziek. Ja. Dus uh, het is veel breder. Uh, ja. maar, kijk, uh, dit nieuwe album is puur reggae, dub reggae. Maar ik heb in allerlei muziekstijlen uh, gewerkt. Ook uh, hip-hop. Want je ziet jezelf als een percussionist, ja. popdichter. Ja. De nou, term popdichter wordt niet meer gebruikt. Tegenwoordig gebruiken ze de term spoken word artiest. Oké, okay, ja. nou. welkom Arnoud van Hezen. Ja. Dankjewel. Lid van de Dub Ja, klopt.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 Uh, toen was het hele album nog niet af de eerste preks al naar Wim Dekker, want die kende Erik dan weer. Ja. En die heeft een eigen radioprogramma, uh, Hard Undergrounds, Underground Ja, klopt. Ja. En die ging het daar draaien, dus ah. die, die, die vond het heel leuk en nou, op een gegeven moment gaan we steeds verder. We hebben de elf nummers van het album we klaar en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 Jungle Dub van Lee Perry. En um, Lee Perry en King Tubby waren eigenlijk de twee studio's in Jamaica die dus de dub hebben ontwikkeld. Dub is eigenlijk een, een, een, een afdruk, een, een, een, een verkorting, uh, verkorting van, ja. van dubbing eigenlijk, of dubbel, zeg maar. Oh. Dus als je een basistrek hebt, dan ja. ga je hem dubbelen, hè, of ja. ja. ja. meerdere ja. keren dubbelen.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 Oh, dus het werd een hele ja. nieuwe benadering van muziek. Je gebruikt ja. een mixing console niet meer om gewoon muziek op te nemen, nee, maar als instrument. Cool. En daarbij werden dan dus diverse effecten gebruikt, waaronder echo's, verschillende echo's, ja, phasers, ja. Ja. feedbackmechanismen. Ja, ja leuk voorbeeld ja. ja. van een dub muziek. Oh, okay. Dan denk okay. ik ja. Um, ja. aan het nummer, een klassieker ja, ja. Ja. van de Congo's, uh Fisherman.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 Sell the best Kali in Seaport Town. Watch your back, the Kali man. I'm the best Kali.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 dat je, dat je ook met muziek bezig bent. Dat kan ook nee, zijn dat je nee, alleen nee. met tekst bezig bent. Ja. Maar declameer je dan meer dan dat je zingt ofzo? Dat... Nou ja, ik, uh, ik, ik, ik ben wel meer gaan zingen. Okay. Maar yes. ik zeg altijd, ik ben een, een dichter die zingt en rapt. Okay. Wat ik net al zei, ik ben op diverse manieren met muziek bezig. En eigenlijk is deze CD, de Dromen en de Dansers, eigenlijk de eerste CD. Waar ik echt uh, mijn teksten op uh, deprecé-muziek uh, heb gemaakt. Oh, okay. dat is eigenlijk. Ja, ja, eigenlijk uh, ja. Jouw invloed. <laughs> ja, en, en de invloed van Erik. Want ja, uh, ja. Arnaud vertelde me net al.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 En de gasten achter dat label, die wij zijn eind twintig en die waren nog niet eens geboren toen die pacien uitkwamen. Dat vond ik wel, uh, vond ik wel bijzonder. Ja, en Parijs ja. was inderdaad, in de, ook al in de jaren 80 was dat een van mijn succesnummers. Okay, ja. En uh, ja, titel zegt uh, eigenlijk de volledige titel was Parijs een zonderlinge reis.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 Tjela danste zich taki, giazzuela hoppa. Kouskouskos vechten om constipatie. Fetta moussaka, marokje, slokje, haasokje, wat mokje in het nokje. Grote teen, blote teen, nagelstripties, Paracalo in en souvlaki, please. Parijs. Parijs, maman, en Papan, Radijs, Rijs, Rijs, Rijs, Rijs, Rijs Vietnam. Santeropompi, warme douche, Level 54, Funk, Montparnasse, modern panoramacompas. Perla chaise, elke neo, een ex-hippie en ex -hippie in zijn sas. Huxley's Doors of Perception, waar het eens om begon, staan open naar het gaf van Jim Morrison.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 Culture pulse in high-temperature blood Sling hunger shattering the tidened hole Pals old, fold round flesh of real freedom It a cause of blues Cause of maggots suffering Cause of blood cloud pressure Yet still breathing love Far more mellow than the sound of shades chanting loudly Scatter mutter shatter shop.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 En daar ben, ik, daar ben ik niet de zanger of de tekstschrijver voor, maar daar ben ik de percussionist in. En okay. Camara ja. is een wereldmuziekensemble. met een Armeense accordinist, een Oeigoerse muzikant en een Nederlandse multi-instrumentalist. En daar speel ik eigenlijk een kagon en ook dabuka en frame drums in. Maar moeten we jou dan nou schakelen onder, onder wereldmuziek? Of... Ja... Dus kan Dat je ga je zeggen. natuurlijk indelen ergens, hè? Ja, ja. Nou, zeg, zeg maar, ja, ik weet niet of je nee? reggae ja, Ik, heb, ik de heb een hekel aan de term wereldmuziek, dus... Oh, <laughs> ja. Maar ik, ik zeg altijd, ik ben met diverse stijlen bezig, want ik schrijf natuurlijk voor jazzism. maar ik ben eigenlijk meer de wereldmuziek-specialist. Uh, ze vragen altijd, als ik een combinatie van jazz met, met Latin bijvoorbeeld, of met andere muziekstijlen... Dan komen ze bij jou uit. Dan ja. bij mij uit, ja. <laughs>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 in platenzaak om daar een een, een... een label. Een pakkele veel muziek te kunnen. Dus je maar moet ja. zeggen, de rest van de wereldmuziek. Ja, maar ja, kijk, je hebt... Uh, weer, wat ik, ik schrijf voor, uh, ook voor een uh, online magazine... Mixed World Music. Nou, de naam zegt het al. Maar ja, als je dan schrijft over muziek... uit uh, van de Tuva boventoon... dat kan je absoluut niet vergelijken met muziek uit Cuba... of muziek nee. uit uh, West-Afrika. Nee, het is ja, allemaal ja, wel muziek. Ook, ook ja. Mensen ja. hebben het er vaak over Afrikaanse muziek. Maar de, de muziek uit West-Afrika...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 Genre zeiden van salsa: bestaat niet salsa? Doe ik over mijn spaghetti? Ja, ja. en sterker nog, ze zeggen ook van salsa: de, de grootmoeder of de grootvader van de salsa is de zon van Cuba. Ja, want in feite is een salsa in New York ontstaan, want Puerto Ricanen die daar wonen en Cubanen, wat de acoustisch. Ja, yeah. ja, en uh, New York, Puerto Rico, ja, ja. en Cuba ook, uh, ja.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 dat ik er was, was in februari 2017. Ik ben daarna nog een paar keer terug geweest. Maar ik ben ook met uh, een club ga ik, van uh, djembe dromee ga ik er regelmatig heen. Je hebt ja. eigenlijk wel een mooi leven. Ja. En daarom zing ik ook een, uh, een zingende dans in de werkelijkheid. Want er wordt de vrouw van Mousseet Dromee, uh, dus een Nederlandse vrouw, die geeft weer Afrikaanse dans. Dus ja. ze wordt ook ah. gedanst. Okay. Dus, uh, dus uh, daar is uh, het nummer eigenlijk zo is het ontstaan, ja. Vertrekken met een gerust hart van het eiland in de zon van de Vinca Terra Aguila, Aguila van kusten vol schoonheid van de mythische rotsen, de mythische eilanden. Esveda, Esveda, Nel, Esveda sp Ibiza-time, zo mooi, zo fijn Ibiza-tijd Een zingende, dansende werkelijkheid Een zingende, dansende Langs de rotsen van Punta Galera Langs het uitzicht bij Portinax. Speelt het ritme van de zon De zee van Cala San Vincent, Daar raak ik aan gewend. De zee die schuimt het watergolf Maak ons nacht en schoon, maak ons nacht en schoon. De boulevard van Santa Alaria reist langs de schone terrassen, langs de ijskomen met Hollandse roet, langs het mango-ijs in Antarctica, Handarctica.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 Daar komt de titel Deze Hoogte Praten ook van de Talking Heads. Heb ik ook oh. diverse keren live gezien. Ik heb ik oh, yeah. al hun LP's. Ja, dat staat niet hierop, maar dat staat. Nee, nee. En dus. De pratende hoogte. Ja. En, uh, dus, uh, ja. Ja. en, ja, en uh, nummer Jamaica is natuurlijk wat ik al eerder vertelde. Ja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 andere mensen die ook met taal bezig waren, weet ik, Simon Vinkoog, bijvoorbeeld. Ja. Of, of... Nou, inderdaad, uh, wel de, de Simon Vinkoog, uh, Johnny de Zelfkicker, ja. en uh, maar ook uh, wie ik ook altijd heel belangrijk heb gevonden is uh, Paul van der en uh, Luce Ber. Uh, toen ik begon zo met poëzie schrijven, uh, was ik nog niet met de combinatie met muziek bezig, maar ik, ik las sowieso heel veel. Uh,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 En uh, want we, daar heb ik ook met, twee, met Paula Tuin nog een programma over gemaakt en nog met een groep uit, uh, uit Amsterdam. Dus uh, ja, ik ben op poëtisch gebied ook heel uh, divers bezig geweest, maar ik ben in de jaren zeventig vooral uh, Paul van der Staaien, Simon Vinkoog en Luce Ber. Maar voel je je verwant ja, ja. aan Vinkoog? Want Vinkoog is later met Spinvis ook ja, ja, dus daar, uh, ja. uh, dichtkunst op muziek gaan doen. Uh, ja. Ton uh, uh, uh, bracht teksten en muziek uh, ja, uh, bij maar, elkaar. Ja. Dit, dit project wordt er wel een beetje bij, mee vergeleken ja. eigenlijk. Met, ja, met, to, met to, Ton Lemming, daar werd met, ik in de, de een periode als popdichter al wat mee vergeleken. zeg, ja, dat is een jonge broertje van Ton Lemming. <laughs> maar, maar omdat hij uh, natuurlijk ook uh, drummer was. Van uh, Meccano. of ja. ik in de commando, geloof ik. Nee, ja. Meccano. Meccano, ja. En, uh, en ik percussionist, ja, gingen mensen me vaak met hem vergelijken. En... Uh, maar Simon Vinkhoog sowieso ook, heb ik ook boeken van gelezen en die heb ik zelf nog wel eens een keer... Ik heb een keer een artikel geschreven in, die, in de jaren tachtig over podiumpoëzie uit die tijd. Daar heb ik hem nog geïnterviewd. En de ander nog ook, Bart Chabot ja. en Diana Ozon. Ja, ik ken Simon Vinkhoog ook van, van de jaren tachtig. Oké. Okay. Dus, uh... ja, waar ken je hem van?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 Nee? <laughs> Vallen ze stil? Nou vroeger, ja, vroeger, vroeger. Ja. Ja. vroeger. Ja. Ja. Ja. Maar met een reggae-achtergrond. Ja. Ja. ja, natuurlijk. Je hoort er wel een beetje van, Je er hoort erbij, zeker, maar je ja. wordt ook ouder. Dus, uh, ja. ja, ik ging, uh, ging even. Uh... Oké, okay, maar als je zo met taal bezig bent, dan denk ik ook van. Dan luister je ook bijvoorbeeld naar Amerikaanse artiesten die ook erg met taal bezig zijn. Ik denk aan een Bob Dylan of een ja, Jim Bob Morrison, D Jill Scott Herron. Ja, uh, zeker Bob Dylan, ja. Jules Scott Heron ken ik wel. Maar de, ik heb me nooit laten inspireren door, uh, door teksten van hen. De, dus eigenlijk... Uh, ja, je bleef bij je eigen thema's. Ja, bleef bij mijn eigen thema's, ja. Kijk, en, uh, want ik laat me dan... als Zo'n tekst als Jamaica... Uh, dat heb ik dan in Portugal geschreven. Maar ja, dan ga je dan toch... Uh, heb je het op een gegeven moment over Mathilde...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 Het begint met een tekst, eens vroeg mij een psycholoog, hoe voel jij je nou? Nou, ik verfilm me rot, maar de wereld gaat kapot. Het gaat, gaat ook over wer werkloosheid, weet je. Maar dat zijn nummers die ik in de jaren tachtig heb geschreven. Ja. Ja. Sommige van die ja. nummers, als die teksten zelf weer terug, terugluisteren... Eh, zit ja. ook een beetje surrealistische eh, wending aan. Heb ja. je nou veranderd in de loop der jaren? Een andere richting op of zo? Uh, andere songteksten gaan schrijven de of zo? Andere thematiek? Ja. Ja. Nee, niet echt. Nee. Ik vind dat zelf moeilijk te beoordelen, hoor. Maar ik kan anderen misschien beter worden? Ik, ik, ik schrijf sowieso heel veel poëzie. Ook als ik op reis ben, weet je dat. Ik ben net uh, in Frankrijk geweest. Uh, Ecolonie heb ik uh, workshops gegeven aan kinderen. Dan schrijf ik ook weer teksten. En, uh, en ik zeg, uh, de, eind september komt ook een reisboek voor mij uit. Een muzikale reizen van Portugal naar Finland. Maar bij elk verhaal zit ook weer een gedicht bij. Dus ja, ja, ja. één gedicht over Portugal heet bijvoorbeeld de Fado Zangeres. Nou ja, dat ja. zegt al genoeg. Ja. Dus ik uh, laat me door allerlei dingen wel inspireren. Maar even wat reclame over je boek. Ja. Dat komt binnenkort uit? Ja, eind september. Eind september. Hoe gaat het heten?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 ja.